In Iran is een passagiersvliegtuig op een binnenlandse vlucht verongelukt. Ongeveer 50 van de minstens 105 inzittenden zouden het ongeluk hebben overleefd. De Boeing 727 van Iran Air stortte bij slecht weer neer... in het noordwesten van het land, bij de stad Urmia. In Iran gebeuren vaak ongelukken met verouderde en slecht onderhouden vliegtuigen. In 2009 stortte in hetzelfde gebied een in Rusland gebouwd toestel neer. en Daarbij kwamen alle 168 inzittenden om het leven.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 Dit is Radio 1, WPRO, NTR. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Naam, mijn naam is Pieter van der Wielen en naast mij zit Isolde Hallensvleben. En vandaag, zo aan de kop van dit nieuwe jaar, gaat Labyrinth over het begin van alles. Van de oerknal tot heden. We doen een kleine 14 miljard jaar in een uur. Als het lukt. En bij ons in de studio zitten de wetenschappers met wie we dat doen. Natuurkundige Ivo van Vulpen en Nick van Remortel uit respectievelijk Amsterdam en Antwerpen. Ja, het begin van eigenlijk alles. Daar gaan we het over hebben. Het is wel enorm groot. Misschien dan maar wat is het begin van jullie leven? Ivo, waar begon jouw leven? Mijn leven begon in een ziekenhuiskamer in vlakbij, hier in Beeldhoven. Dus uh, sindsdien 37 jaar uh, een beetje over de natuur kunnen nadenken. Dus, uh, Hoe oud was je dat je begon dan? Oh, vanuit in de baarmoeder begon het al? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Je wordt geboren als wetenschapper natuurlijk. <laughs> het universum van de baarmoeder. En voor Nick, waar begon het leven? Nou, mijn wetenschappelijk leven begon op CERN uh, in uh, 1998. Toen ik daar als uh, jonge promovendus uh, arriveerde. Dus toen sindsdien zijn we twaalf jaar beter. Was dat een droom om daar te komen bij CERN? Dat, dat was best een droom en het was best uh, ja, indrukwekkend, overweldigend zelfs in het begin. Oh, is het ja. maar omdat het zo enorm groot was? Is. Het, is, uh, een hele Twisten. Grote, het is een heel groot laboratorium met heel veel grote meneer en vrouwen die er rondlopen. Ja. Ja. En ook bij ons in de studio laboratorium astrofysicus Harald Linnerts. Werkzaam bij de Sterrenwacht in Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam. En uh, hoe begon uw leven? Nou, Het wetenschappelijke leven dat, dat begon in Nijmegen. En dat is met heel veel rondreizen door Europa uiteindelijk in Leiden geëindigd. Op de Sterrenwacht waar ik tegenwoordig werk en stukjes land probeer na te bootsen. En dat gaat goed. Dat Natuurlijk, fantastisch. Daar gaan we straks meer over horen. Ja. ja, dat klinkt heel spannend, Het hele al nabootsen. Ivo van Vulpen en Nick van Remortel, laten we eens beginnen met uh, het alles. 2011 wordt het jaar van het Higgsdeeltje, voorspelde iemand mij van de week. Wat denken jullie? Ja, ik denk dat ze er een grote delen uh, gelijk mee hebben. Er is een grote kans dat als het Higgsdeeltje bestaat, dat we hem uh, ja, dit jaar of begin volgend jaar gaan ontdekken. Maar dan hoop je natuurlijk ook dat je dan aan het eind van het jaar met zekerheid kan zeggen... als het niet bestaat, mocht het niet bestaan. Ja, inderdaad. En dat is zelfs nog spannender of interessanter dan aantonen dat het bestaat. Als je aantoont dat het bestaat, dan bevestig je een hypothese die al veertig jaar lang uh, de ronde doet. Als je uh, aantoont dat het niet bestaat, dat betekent dat je de theorie waarop het gebaseerd is volledig onderuit haalt. En dat we dus volledig terug uh, met een leeg bord moeten beginnen, zeg maar. Dan maar weten we gewoon met niks. Met biljoenen, biljoenen die daar zijn uitgegeven? Nou ja, de vraag is maar wat is het, wat is, welke boodschap uh, breng je ermee? Om te, een mooie vergelijking. Als, je, als iemand jou zegt. als je over die berg klimt en je ziet de zee. en je klimt uh, dagen en dagen op die berg. en je ziet uiteindelijk de zee. nou ja, pf, ja dan, dan is er eigenlijk niet zo heel veel spannends meer aan. Maar als je dus iets totaal anders ziet. nou dan begint uh, de lol pas. Natuurlijk... Dat, uh, dat is heel sportief wetenschappelijk gezegd. maar als ik een berg opklim. en iemand zegt. aan de andere kant zie je de zee en ik zie een grasveld. ben ik toch teleurgesteld, denk ik. Ja, het is ook vooral heel vreemd. Want we hebben, we hebben nu de afgelopen 50 jaar de natuur ontrafeld. Steeds stukje bij stukje. En elke stap die je dieper gaat... komen er steeds raardere spelregels van de natuur. Maar uiteindelijk hebben we al die stappen kunnen vatten... in één mooi wiskundig model. En daar zijn we mee aan de slag. En eigenlijk kunnen alles wat we tot nu toe zien... alle botsingen die we bekijken... kunnen we prima verklaren met het model. Maar dat model heeft een aantal tekortkomingen. En het Higgs boson is juist bedoeld... Om al die tekortkomingen op te lossen. Als dat dan niet bestaat, dat uh, Higgs-deeltje, uh, is, is dan dat hele model eigenlijk, kun je dat dan ook de prullenbak ingooien, of blijft alleen dat stukje dan nog open? Nou, het vervelend is, of het vervelend is, mensen hebben geprobeerd op andere manieren, alternatieve manieren, uh, het Higgs-deeltje na te bouwen. Dus als het Higgs-mechanisme niet werkt, hoe kunnen we dan? massa aan de deeltjes geven. Hoe kunnen we dan zorgen dat het model altijd voorspellingen blijft doen? Hoe zou, hoe zou deze kamer eruit zien als het standaardmodel helemaal waar was... maar het higgs deeltje niet bestond? <laughs> nou, dan, dan waren we allemaal massaloos. Dan, dan uh... niks had massa. Want, ja. want je hebt dus dat model van al die deeltjes... Ja. Want alles nou, bestaat best uiteindelijk uit deeltjes. En elk deeltje is positief of negatief. Maar dan, dankzij dat Higgs-deeltje, heeft alles massa. Ja, dus ja, een, we, de ja, aarde bestond gewoon niet. Want die, die was gewoon niet samengeklonterd tot één blok. Uh, wel een belangrijk deeltje massa. dus. Ja, ja een, van, een van de dingen die het Higgs-boson deelt. is niet dat het deeltjes massa aan deeltjes geeft. maar ook aan de deeltjes van de, die bij de zwakke en de sterke kernkracht horen. Dus een van de dingen die het Higgs-mechanisme doet. is massa geven aan het W- en het Z-boson. Veel te technisch. Maar die zorgt dat de kernkracht, die heel sterk is... alleen maar in de atoomkern is. Als die zeg maar, ook naar ons toe zou... op grotere afstanden zou doen... dan zouden we samenklonteren tot één bal... en dan zou er helemaal geen aarde zijn, inderdaad. Laten we eens helemaal teruggaan naar het begin. Want in het begin was er niets. Zo kan je het stellen, ja. <laughs> en dan is natuurlijk altijd de vraag... maar ik geloof dat natuurkundigen dat helemaal geen leuke vraag vinden. Hoe kan ik weet niet, er, dan... er in tafel in zin. <laughs> <laughs> Hoe kan er nou uit niets ineens iets ontstaan? Ja, dat is een mooie vraag. Uh, ja, het precieze antwoord weten we daar niet op. Uh, er zijn een heleboel speculaties over, maar het blijven allemaal speculaties. Uh, experimenteel hebben we er heel weinig uh, ja, voeling mee. We kunnen maar dingen, bijvoorbeeld met de Large Hadron Collider bij Seine, kunnen we maar condities nabootsen van 10 tot een min 12 de seconde na de oerknal. Alles wat ervoor gebeurt zijn modellen, hypotheses. Nou, die reken je dan door tot dat tijdstip waar we effectief condities kunnen nabootsen. En dan ga je testen of die voorspellingen uh, steek houden of niet. Maar wat er daar precies in het begin gebeurde, dat weet niemand. Nee, want daar is tenslotte ook een oerknal voor. Ja. Want er is niets, dan komt er dus ineens zo'n knal. Dan, dat kunnen we controleren, dat weten we heel zeker dat die oerknal heeft plaatsgevonden. Nou, alle, alle aanwijzingen duiden erop dat als je terug in de tijd gaat, dan, dat dan inderdaad ruimte en tijd, uh, zeg maar, dat de ruimte kleiner was en dat, dat de massa allemaal uh, naar elkaar toe uh, komt. Dus alle aanwijzingen zijn in overeenstemming met de hypothese dat er een oerknal was. Ja. dus dat is voor ons nu de, de gangbare, gangbare manier om er tegenaan te kijken. Maar we kunnen niet verder terugkijken dan of de natuur kunnen begrijpen tot 10 en 12 seconden seconde dat, uh, dat niks zijn. Dus ja. op het moment nul, ja, daar kunnen we eigenlijk weinig over zeggen. Astronomen zien bijvoorbeeld dat sterrenstelsels uit elkaar verdijen. Ver, ver, uh, het heelal duurt uit. Dat wil zeggen, als je die film terugspoelt in de tijd, dan krimpt het in. tot het op een bepaald moment inkrimpt tot een punt. Ja, wat, hoe noem je dat punt? Dat kan je dan de oerknal noemen. Of, of iets anders. Maar uh, wat er precies dan daarvoor, of, of waar de aanleiding daartoe was... Maar weet hoe weet je maar. nou dat in die, in die enorme machine daar onder de grond bij Zwitserland... Of, of dat nou is wat er dan net na die oorkenal gebeurde. Hoe kun je dat dan met zekerheid Dat zeggen? weet je niet met zekerheid. Maar je weet dat bepaalde condities. Bijvoorbeeld de energiedichtheden of de temperaturen. Dat soort zaken. Dat die gelijkaardig zijn. Ja, ja. want de temperatuur is heel laag in dat ding. Dat is nagebootst nog lager dan nu in de ruimte, meen ik. Nou, de temperatuur, de temperatuur om, om magneten zodanige sterke velden te, te laten genereren... dat ze de deeltjes bij zo'n ultrahoge energie kunnen afbuigen. Die zijn erg laag. Maar als je deeltjes op elkaar botst... bijvoorbeeld onlangs heeft de LHC ook uh, loodionen op elkaar gebotst... daarmee maak je in een heel klein volume een temperatuur... van ongeveer 10 tot de 12e, 10 tot de 13e graden Kelvin. Dat is 500.000 keer warmer dan de kern van de zon. Dus dat, dat zijn heel warme uh, temperaturen. Kijk, dus je maakt in een hele koude machine maak je hele warme bolletjes uh, energie. En uh, in die bolletjes, uit die bolletjes energie maak je dan een, een soepje van oerdeeltjes. Zeg maar. Het prettige is ook dat je dat soort dingen niet naar uh, de kern van de zon toe hoeft. Maar dat je in gecontroleerde omgeving, 100 meter onder de grond in genève die botsingen kan maken. Op een gecontroleerde manier. Precies weet waar het is. Precies weet hoe warm het is en met een, uh, met een detector kan kijken wat daar precies gebeurt. En waarom moet je nou de oerknal nabootsen... of althans de situatie kort na de oerknal... om het Higgsdeeltje te vinden? Omdat het heel veel energie kost om het Higgsdeeltje te maken. Uh, het Higgsdeeltje heeft een tot hiertoe onbekende massa... maar we weten dat het behoorlijk zwaar is. Nou, om massa te maken, via de formule van Einstein... E is kan je energie omzetten in, in, in massa heb je dus kan je dus heel veel kinetische energie in twee bundels protonen stoppen en die op elkaar laten knallen en die kinetische energie die zet je dan om in massa van nieuwe exotische deeltjes zoals de Higgs bijvoorbeeld. En hoe weet je dan dat je het Higgs deeltje gevonden hebt? Ja, dat is een goede vraag. Je weet dat bij één botsing weet je dat niet. Als je genoeg botsingen doet, dan krijg je, krijg je dus uh, een, een, hoop, uh, een hoop statistiek... waarop je kan kijken of die uh, statistiek overeenkomt met uh, voorspellingen van modellen... die zeggen van ja, het Higgsboson als het vervalt, ziet het er zo en zo uit. Dan krijgt het alles is, massa. Het is een hele indirecte manier om de Higgs te zien. Je ziet hem nooit direct. Je ziet alleen de brokstukken waarin het vervalt. Eigenlijk is het, het is een puzzelstukje wat ontbreekt in het, in het model. Dus we weten eigenlijk alles van het Higgsboson behalve zijn massa. Dus als je de massa zou weten, weet je precies... Hoe die gemaakt wordt, hoe vaak die gemaakt wordt... en hoe die uit elkaar valt, dus hoe die eruit ziet. Nou, volgens de kwantummechanica, als je twee protonen op elkaar botst... en je hebt genoeg energie, dan kan je het Higgsboson maken. Maar je kan ook allerlei andere deeltjes maken. En die maak je bijvoorbeeld tien miljoen keer zo vaak. Dus het is heel moeilijk om uit die tien miljoen en één botsingen... dat ene Higgsboson te halen. Dus het hele, hele, ei, hele eiereneten van zo'n analyse... is om dingen die niet op een Higgsboson lijken weg te gooien... en alleen maar dingen op te houden die op een hicksbozon lijken, zodat je met zekerheid kan zeggen... het gebeurt wel één keer in de 10 miljoen keer, maar ik heb hem wel gevonden. Maar je, jullie hebben niet een, uh, een postertje hangen met Wanted... en dan hoe dat eruit ziet. Ik bedoel, waar ga nou, je op het is, af? Uh... Het is iets groter dan een poster. Er zijn verschillende boeken. Eén bekend boek is The Higgs van Guide, Dat is een boek van 300 pagina's, geschreven in de jaren 80. En dat is eigenlijk een handleiding. Hoe moet je de Higgs vinden? Na hoe zwaar die is, met welke machine, met wat voor soort bundels je werkt... gaat die zo en zo geproduceerd worden, gaat die zo en zo vervallen. En dan moeten jullie naar dat soort signalen kijken. Nou, de iemand... vraag is dus, uh, hoe detecteer je die signalen... en wat voor technologie heb je ervoor nodig? Dan nou stop je dan twintig jaar in om de machine te bouwen... de camera te bouwen, om hem mee te zien. Iemand zei dat het ontdekken van het Higgsdeeltje als dat gaat gebeuren... net zo'n grote, spectaculaire gebeurtenis zou zijn als de, de maanlanding. Laten we even luisteren naar de maanlanding. Oké, okay, Neil, we can see you coming down, the ladder now. And Neil, we can see you Ik I'm uh, at the foot of the ladder. It's one small step per man. One giant leap per mankind. Oh, that looks beautiful for me, Neil. Ja. Ik vroeg net hoe, hoe uw leven begon. En uh, toen zei u van, ja, uh, toen ik bij CERN ging werken... hoe was het om daar af te dalen? We het een beetje hetzelfde gevoel als Neil Armstrong... Uh... Om ja. af te dalen in... ja, je komt eraan als jonge persoon en je wordt een beetje in zo'n experiment gegooid. Dat was toen bij de labversneller, de voorganger van de Large Hadron Collider. En dan kom je in die controlekamer binnen en dat ziet er net zoals uit als zo'n mission control bij, bij de NASA, zeg maar. En dan zegt zo'n meneer van je: ja, ja, Jij bent die nieuwe promovendus uit Antwerpen. Hier is jouw scherm. Uh, hier ligt een boek met de handleiding. En uh, ja, doe maar. En dan, uh, ja, als je, als je de verantwoordelijkheid wil en durft nemen... dan krijg je al heel snel op uh, ja, jonge leeftijd en jonge twintiger... krijg je de controle over een experiment dat een paar miljard uh, euro kost. Hoe ziet een werkplek er eigenlijk uit? Want zit je dan ook onder de grond? Nou, je zit, uh, in, een, uh, je zit in een controlekamer die meestal bovengronds is... Maar uh, als er wat moet uh, gebeuren, als er een alarm afgaat... of uh, er wordt ja, een stroom of zo... dan daal je vaak af tot 100 meter onder de grond, ja. En hoe, ja. hoe is dat om daar te... want het is een soort stad in, in de bergen... Met, met een paar honderd, misschien wel duizend medewerkers... die allemaal een IQ ergens boven de 130 hebben. Ja. Voornamelijk jongetjes, schat ik zo in. Hoe is die sfeer daar? Nou, als je een zaalvoetbalteampje wil maken, dan is het wel moeilijk inderdaad. Maar uh, als je een schaakclub wil beginnen, dan is het wat makkelijker inderdaad. Heb je dan ook typische CERN-kantoorhumor? Ja, dat, ja, zeker. Elke, elke habitat heeft zijn eigen humor natuurlijk. Maar dat is dan humor die niemand op straat zou begrijpen. Nee, daarom is het wel lekker dat je met z'n allen bij elkaar zit. Dan kan je nog eens uh, dan een de ja. niet zo goed gaan. En, <tossimus> en is PD uh. tot de vierde. En dan wacht iedereen. <tossimus> nou, dat is wel grappig. Je bent, uh, je bent natuurlijk. De... CERN is een, is een samenwerkingsverband van heel veel universiteiten in heel Europa. En dat betekent dus dat veel mensen moeten gewoon lesgeven. Nick en ik moeten nu lesgeven. Maar. Soms moet je naar Genève toe om daar gewoon het experiment draaiende te houden. Dus het is, het is een community, een gebied waar inderdaad 3000 man wonen. Maar dat wisselt continu. Dus er is een, een aantal mensen zitten daar vast. En heel veel mensen komen ervoor een paar maanden, een paar weken, een paar jaar naartoe om daar te werken. En te leven. Dus het is een heel, dynamisch, heel dynamische omgeving is het. Dan kan het ook nog zijn dat het X-deeltje wordt ontdekt in Amerika. Want die hebben weliswaar veel minder mooie deeltjes verstellen En een veel ouderwetsere en veel kleinere. Maar die is niet de hele tijd stuk gegaan. Wat denken jullie? Zouden de Amerikanen toch nog kunnen winnen? Nou, dat is continu de speculatie. Ja. Ik bedoel, het feit dat we bij LRC een jaar lang uh, niks hebben kunnen doen, heeft ons een beetje op achterstand gezet. En we zijn nu hard bezig om het in te halen. En het, uh, ja, de versneller ziet er goed uit. De detectoren zien er goed uit. Dus het wordt, een, het wordt een spannende race. Is het in dit geval, denk je, dat het uh, meer oplevert, die concurrentie, of zou het eigenlijk slimmer zijn om samen te werken? Nee, het is gezonde concurrentie. Net omdat het mensen drijft om hun grenzen te verleggen. En kun je dan ook nog steeds van gezonde concurrentie spreken... als het echt over biljoenen gaat? Ja, toch wel, denk ik. Ja. Want als het zeg maar niks is, dan is het overal biljoenen die zijn uitgegeven... wat niks heeft opgeleverd. Of zie maar ik het dat ja, dan heel... Nou, de, de, de Tevatron heeft zijn nut al bewezen. De Tevatron heeft de, de zwaarste, het zwaarste elementaire deeltje tot hiertoe ontdekt. In 1995, de topkwark. Dat is een uh, elementair deeltje dat net zo zwaar is als een goudatroom. Nou, Dat heeft men ook uh, nagenoeg de tien, vijftien jaar nagezocht... Dus dat was een van de triomfen van de Tevatron. En vanaf dan zijn ze echt in de, de race naar de Higgs gegaan. En uh, ja, met de, toen, uh, toen uh, nu de, de, de Tevatron echt heel goed draait. En, uh, ja, het zijn ook mensen die er al dan uh, veel langer mee bezig zijn. Dus het is een oudere machine, een ouder instrument. Maar mensen werken er al veel langer mee, dus het ja, gaat allemaal een beetje vlotter. Iemand vergeleek het met een, een Ferrari in een race met de Lada. De Amerikanen hadden dan de Lada, die Tevatron, maar dat, die was dan wel al veel eerder gestart. Ja. ja. ja maar maar dus nu dus recent heeft... De, dus de ging ook eerder de ruimte in... Uh... Ja. Wat dat betreft. Ja, die Soyuz-capsule kan ook uh, naar de ja. International Space Station vliegen. Hè? Ook al is het een ding dat in de jaren zeventig gebouwd is. Dus. Uh, dat, dat hangt maar hoe is de sfeer bij jullie, denk je, als de Amerikanen het vinden? Want uiteindelijk zijn jullie blij dat het gevonden is, dat het standaardmodel klopt. Dat de mens bijna het grote mysterie ontrafeld heeft. Maar dan wel door die Amerikanen. Ja, netto voor ja. de wetenschap uh, is het, uh, maakt het niet zoveel uit of die Amerikanen dat nu vinden of, of de Europeanen. Maar. Het, het, het, het zou Europa echt wel een keertje op de kaart kunnen zetten. De Amerikanen zijn op vele gebieden in de wetenschap... toch wel uh, superieur aan, uh, aan, aan Europa. En uh, vooral als het over die big science, die grote instrumenten... die mega-experimenten gaat, zijn de Amerikanen toch heel lang voortrekker geweest. Nu met het uh, laboratorium op Scène hebben we nu een buitenkans... om ze een keertje ja, de loef af te steken, zoals wij dat zeggen, in Antwerpen. Maar die, dat zou echt kunnen. Jullie hebben er wel fiducie in. Ja, nu onlangs is er dus... Uh, nou, de beslissing wordt uh, volgende maand officieel bekrachtigd. Maar de, de plannen van de LAC zijn nu recent weer gewijzigd. Net om uh, ja, ze, gedurende de helft van dit jaar... ergens de helft van dit jaar, uh, zeg maar, de, voor, voorbij te steken in uh, performantie. Ja. Dus uh, qua Higgs heeft uh, de Tevatron nu, nu nog altijd de leading edge... Maar zomer dit jaar uh, gaat de LAC er hopelijk als, een, als Ferrari voorbij. Zeg maar. ja, de bedoeling was ook om in 2012 misschien de LAC een jaar lang stil te leggen, zodat we dan naar de echt hoge energie konden. Maar dat is misschien niet optimaal voor een zoektocht maar naar de energie. Hoe werkt dat dan? Dat je naar de echt hoge energie. Waar moet je hem dan stilleggen? Nou, dat moest stilgelegd worden omdat een aantal, aantal veiligheids, uh, veiligheidssystemen moeten opnieuw gecheckt worden. Om te zorgen dat we echt naar de hoogste energie konden. En want dan gaan je die protonen nog harder door die 27 harder. kilometer diameter ding. Want daar gaat het uiteindelijk om. Die LHC ja. is uiteindelijk die 27 kilometer diameter ring onder de grond. Ja. Net zo groot als de ring van Amsterdam. Zeg maar. maar ze benaderen al bijna lichtsnelheid. Dus ja. hoe hard gaat het dan? Wat hebben we erover? Een factor 2 harder. Ze, gaan nu, uh, zo hard ze hebben en nu een energie van 7 tera elektronvolt. En dat, dat, of tenminste de botsing. Ja, dus, maar, uh, maar, maar, 7 tera elektronvolt. Uh, dat is gewoon lichtsnelheid. Oh, het is bijna de lichtsnelheid. Ja, waar kun je dat mee vergelijken? Het is meeste mensen vergelijken met een energie van een uh, vliegende mug. Dat is ongeveer de energie die een zo'n proton heeft als je op elkaar botst. Dus zo spectaculair is het niet natuurlijk. Maar voor een klein deeltje is het heel veel. En we hebben 3000 keer 100 miljard vliegende muggen in zo'n ring zitten. Dus ja, de totale maar... energie is enorm. Ik ja, ben nu al Piet... duizelig. Ja, maar Pieter, nou, waar ik verrast van was, want dat las ik op die site, is dat die in die 27 kilometer uh, doorsnee ring gaat zo'n protonus per seconde 11.000 keer rond. Ja. één ja. ja, ja, ja. zeg maar. ja, proton heeft een energie van een vliegende mug, maar omdat je er zoveel heeft, is dat daar een, een TCV op volle snelheid, die ik... 10.000 keer per seconde een rondje maakt. Ik, ik word er helemaal high van hoor, van dit soort getallen, maar ik het zegt me uiteindelijk helemaal niks. Ja, dat is, ja, dat is uh, vrij. Bij, bij, bij ja. zo'n energie kan je, kan je niet alleen atomen uit elkaar rukken... Of, of atomen laten smelten, zeg maar. Maar je kan er kerndeeltjes mee laten smelten... Als je iets wil laten smelten, moet je er ongelooflijk veel energie in stoppen. Nou, hoeveel energie heb je nodig bijvoorbeeld om een proton te laten smelten in zijn deeltjes? Dat is al enkele honderden GEV, enkele honderden miljarden elektronvolt. Nou, doe er nog eens een factor 100 bij en dan kom je bij de, bij de LHC. We kilo... hebben nog een wetenschap aan tafel. Ja. Vol, volgt u het nog eigenlijk? Ja ja, nou, misschien, misschien kan ik het toevoegen. Dus het is niet mijn vakgebied. Het is dus zeg maar, het vakgebied van de eerste drie minuten van het heelal. En ik doe zeg maar, die 13,7 miljard jaar die daarna volgen. <lacht> Dat is uh, het grote verschil. Heel hoge energie, terwijl ik eigenlijk heel lage energie gebruik. Uh, het is ook een vakgewijs waar ik uh, op de universiteit altijd toch heel veel moeite had om te volgen. Het zijn natuurlijk gigantisch grote getallen waar je tegenaan loopt. Je hebt heel veel geld nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik vind het ook wel een heel klein beetje jammer dat, dat dan zo concurrentie is. Dat dus je zegt van je probeert met twee verschillende richtingen één groot antwoord te vinden. En als je één vindt, heeft de ander verloren. Terwijl in mijn vakgebied ik toch vaak het gevoel heb dat we iets staken, samen proberen naar één antwoord te gaan. Uh, ik vind het heel mooi, uh, een heel mooie richting. Maar de vraag is wel: stel, je vindt het heksteeltje, is het onderzoeksgebied dan afgelopen, dat is een grote vraag beantwoord. Nee, zeker niet. Ik misschien op één vraag antwoord geven. Het is, het is inderdaad, het, het lijkt altijd veel geld. Het budget van CERN is ongeveer 1 miljard euro per jaar. Nederland draagt er ongeveer 5%, 4% vier aan af, geloof ik. Um, maar we hebben ook tien jaar gespaard. Dus het is zo dat we in plaats van kleine onderzoekjes... doen wij één heel groot onderzoek waar we tien jaar op hebben gewacht... om dat uiteindelijk te kunnen doen. En naast het Higgsboson zijn er nog andere grote vragen. Dus ook op uw vakgebied, op, het, op de astronomie, zien we dat als we naar de massa van het heelal kijken... We kunnen onszelf op de borst kloppen omdat we het periodiek systeem, der elementen... We begrijpen alles op de aarde zo mooi. Mm. Goud, zilver, et cetera. Scheikundig teruggebruik. Scheikundig. Ja. En dat, dat, dat, daar is het standaardmodel ook voor. Om de natuur zoals wij hem om ons heen zien te begrijpen. Maar als we naar het heelal kijken, weten we dat maar 4% van alle deeltjes in het heelal... is opgebouwd uit dingen die we op aarde hebben. Dus de 96% die over is, ja, is onbekend. Is dat is dus de, dat de dat duistere zijn, materie. Ja. Bijvoorbeeld 24% daarvan is de donkere materie. En dat is opgebouwd uit deeltjes die niet op aarde voorkomen. En ook niet in ons model zitten. Hoe kan dat? We hebben wel ideeën. En ook dat gaan we bij de Large Hadron Collider bekijken. Dus eigenlijk we die... weten we helemaal niks. We doen, we doen wel heel plechtig met ons ja. standaard model. Maar we nou, weten het, het mooie eigenlijk... is om ook de tekortkomingen van je model te bekijken. En juist daarop te focussen. Wat snappen we nou niet? En bijvoorbeeld de donkere materie. Dat is een enorm groot, grote vraag. Die we eigenlijk niet begrijpen. De overige energie, de donkere energie. Waarom, waarom daait het heelal zo snel uit? Ook, ook onbekend. Dus daar kunnen we ook op focussen. Dus dat, dat is ook wel het leuke, dat er altijd een oermysterie overblijft. Ja, zeker. En die donkere materiedeeltjes... die kunnen we ook in het laboratorium proberen te maken. Nou Want... las ik de theorie van een Deense wetenschapper over dat Higgs-deeltje. Die zei, die heeft één eigenschap dat geen enkel ander deeltje bezit. Namelijk de eigenschap om onze experimenten te saboteren... zodat we het nooit zullen vinden. Dus net voordat we het gevonden hebben... zal, zal weer die deeltjes versneller kapot gaan. Zal de subsidie worden ingetrokken... Uh, er zal altijd iets misgaan. Wat vinden jullie van die theorie? Nou, die man is een, een Deense wetenschapper, Holger Beck-Nielsen. Dat is een hele bekende meneer die, ja, die echt zijn strepen wel verdiend heeft in zijn vakgebied. Maar op het einde van hun carrière hebben die mensen soms de neiging... om eens een keer ja, te gaan, een beetje een spielerij te doen. Van wat zou er in theorie allemaal mogelijk zijn? Nou, in theorie is er heel veel mogelijk. Daarom hebben we precies in de natuurkunde ook experimenten die een heleboel van die theorieën kunnen verwerpen als het, niet, uh, als het niet klopt. Dus ja, zijn model uh, zit mathematisch misschien wel heel goed in elkaar... maar dat wil nog niet zeggen dat het met de realiteit overeenstemt. Bijvoorbeeld, nou, dit, is, dit klinkt misschien een absurd, maar bijvoorbeeld de donkere materie. Er zijn misschien wel twintig theorieën die de donkere materie kunnen verklaren. Maar één daarvan kan maar de waarheid hebben. De andere negentien zitten nu... Uh, Hokuspokus ja, te Ja, maar dat doet we geen één. Precies, geen dat kan ook. Ja. De enige manier om erachter te komen is om het experiment te doen. En om te zeggen, als we protonen met zo'n energie, wat voorspel jij dan? En jij, en jij. Dan doe je het experiment nou, maar, en nou, dan nou, kan je je het kijken. We hebben het heel veel over experimenten, de hele tijd. Maar je hebt ook vaak heel erg sterke theorie, theoriegroepen in de richting. En dat is de vraag: van, moet je echt puur de experimenten doen om het antwoord te vinden? Of kun je met heel goede theoretische berekeningen ook heel dicht in de buurt komen? Er is altijd die, dat samenspel tussen die twee. Hè. Soms loopt de theorie, loopt de theorie erg, erg ver vooruit op, uh, op de experimenten. En dat is in de deeltjesfysica de laatste 40 jaar het geval. Gedurende 40 jaar zit er gewoon dat standaardmodel uh, te testen. We proberen dat onderuit te halen, maar we zijn er tot hiertoe nog niet in geslaagd. Maar het is een model dat dateert van de eind jaren 1960. En dus uh, ja, we, we zijn er echt op gebrand om dat ding nu eindelijk een keer omver te werpen. Omdat we weten, ook theoreten weten dat ook, dat het uh, bij de energieën van de, van de LAC, die uh, meerdere tera elektronvolt wordt het model heel inconsistent. Maakt het heel rare voorspellingen. Zoals processen die, uh, die meer dan uh, 100% van de tijd uh, kunnen voorkomen... of oplossingen die oneindig worden en zo. Dus je weet, mathematisch is het uh, standaardmodel... maar een, een, een, een, een, ja, een beperkte versie uh, van, een, van een meer algemene theorie die we nog niet kennen. En daar hebben natuurkundigen 40 jaar over kunnen speculeren... en daarin zijn ze heel ver gegaan. Nu is de vraag, ja, in welke richting is het... Een van die, uh, is, van die het het honderden het is. alternatieven is waarschijnlijk de, de juiste, of geen één. Ja, het is niet zo dat je zomaar wat kan verzinnen. Je hebt natuurlijk alle data die er genomen is, ja. dat is je, ja, je constraint, zeg maar. Daar moet je aan voldoen met elk model wat je verzint. En daarbuiten, daarbuiten mag je, heb je de vrijheid om te doen wat je wil. Zolang je maar alle metingen die we tot nu toe hebben gedaan, kunnen verklaren. Maar ze hebben niet een soort goudvissen die, de, die eindelijk hun kom hebben verklaard al met al? Want als we niet eens weten waar de oerknal vandaan kwam... Ja, misschien zijn er wel heel veel oerknallen. Misschien vinden er wel permanent oerknallen plaats. Misschien zijn er wel miljarden universa. Waarom niet? Nou ja, we proberen de natuur te begrijpen. We hebben langzamerhand begrepen waarom de lucht blauw is... en waarom een atoomkern bij elkaar blijft zitten... en uh, waarom, we, waarom we op hout kunnen staan, maar niet op water. Dus we proberen continu de natuur om ons heen te begrijpen. Dus wij zijn op één deel van de natuurkunde terug proberen aan te kijken... wat zijn nou de elementaire bouwstenen... en hoe dicht kunnen we nou die hoge energieën begrijpen... Als, als het nou niet gevonden wordt, is het dan heel teleurstellend? Dit jaar of volgend jaar voor jullie is het dan echt een slecht jaar? Nou, nou ik zou zelf wel behoorlijk uh, teleur, teleurgesteld zijn, ja. ja. Omdat het toch iets is waar je indirect, uh, dus noods, maar uh, toch al uh, ja, een behoorlijk stuk van je leven mee bezig bent geweest. Dus uh, ja, ik hoop dat we het vinden en zo snel mogelijk. Ja, ik ga er wel mee. Ik zou wel heel erg teleurgesteld zijn. Zou ik wel willen zeggen. Maar je moet de waarheid toch altijd omarmen als een dierbare vriend? Nou zeker, zeker. Maar maar wat ik is plan bedoeld... B? Plan B als het niet maar gevonden ons, wordt. Ja? Nou, als het niet gevonden wordt, dan kunnen we nog naar de donkere materie toe. Om uh, daar te kijken of we daar uh, tekenen van zien. En als het Higgs boson niet bestaat... dan moet er wel iets anders zorg dragen voor die problemen die het Higgs boson oplost. Het Higgs boson is niet zomaar verzonnen. Die is verzonnen om problemen op te lossen je ja, dus Je op, op zoek gaan naar gaan. dat gat in die ja, theorie. Dan moet er iets anders zijn. Nou ja, en, uh, ja wat, wat dan? Ik vond het verhaal zo mooi dat de oude Hicks uh, in de duinen of nee, nee, in de bergen liep met zijn hond en dat hij gewoon die hond aan het uitlaten was en dat hij ineens dacht: er moet nog een deeltje zijn. En dat dat die simpele hond uitlatende gedachte uiteindelijk nu zulke miljarden verslindende experimenten heeft opgeleverd, is uiteindelijk niet gewoon het begin van alles een goede gedachte. Nou ja, zeker. maar je ziet, je ziet dat voor bepaalde ideeën de tijd op een bepaald moment rijp is. En bijvoorbeeld, het Higgs-deeltje heet nu het Higgs. Maar als Belg mag ik misschien een beetje chauvinistisch zijn en zeggen dat het ook... Uh, oh, de Belgen de Tweede... hebben hun eigen naam ervoor. Er waren twee, twee Belgen die een half jaar eerder dan Higgs de eerste paper uh, eruit, erover hebben gepubliceerd. En meneer Higgs geeft het ook toe. Hij, hij citeert Hoe zouden we het moeten ook. noemen dan? De... Het zou eigenlijk het Anglert, of Englert Higgs boson uh, moeten Broad Braut Anglert... ja, het, het, het, het er stond ook wat aan over de Belgische ja, uh, of, of het trots. gebrek van Belgen om, om hun trots een beetje hey, naar buiten nou te dragen. Maar als je het nou niet vinden? dan dus kun je in, je in, je in ieder geval zeggen dat die Hicks verkeerd zag. Dan hou je gewoon weer je mond ja, over het uiteindelijk. Ja. Maar het gerucht gaat dat meneer Hicks binnenliep in uh, de office van de man... die de referee was van de Peper van Braut en Antler. En Hicks zei, ja, ik heb zo'n ideetje over dat... Uh, Mechanismen. en toen zei die man... Oh, oh. ik zou het maar snel publiceren als ik van jou was... want ik heb hier ook zo'n gelijkaardig artikel... Oh, dat had hij niet moeten gelegen. zeggen. Hij heeft niet gezegd wat erin stond. Hij zei gewoon, oh, ik zou er maar mee opschieten als ik van jou was. Ja. Ja. Schieten en jullie dus, ook een beetje op dat dus jullie wel we, uh, voor de Amerikanen er zijn dan? Dat kan ik jullie dan alvast adviseren, ook al ben ik geen referentie. Nee, maar wat er bijvoorbeeld gebeurde. Bij, toen we allebei promoveerden bij de lab versnellen voor de LAC... Uh, zag men net op het einde... de lab moest op een bepaald moment stoppen... want de LAC moest in diezelfde tunnel gebouwd worden. De vraag is... Ja, wanneer gaan we stoppen? En uh, nu net in de laatste maanden van de lab zag één experiment... een mogelijk signaal en aanwijzing dat het er was. Alleen de drie anderen zagen het helemaal niet. Dus uh, toen was er behoorlijk wat uh, ja, consternatie van... Uh, ja, de ene riep, we moeten verder met die lab... en dat lhc project moet maar uitgesteld worden... met etterlijke uh, f, ja, miljoenen kosten tot gevolg. Ja. En dus uh, werd op een bepaald moment de beslissing genomen... nou, we nemen het risico, de lab stopt en de LHC begint. Toen werd iedereen samengeroepen in het groot auditorium van, uh, van CERN. Dat is zo'n uh, grote aula waar uh, ja, duizend mensen binnen kunnen, zeg maar. En toen werd daar aangekondigd, we stoppen ermee, jongens. Maar voor een bepaald aantal mensen... Die daar al dertig jaar van hun carrière mee aan het werken waren. Was het een behoorlijke ja, ja. klap? Ja, wetenschap is helemaal niet leuk. Tijd dus voor het Wetenschapsnieuws. Ja, wetenschap ja, dat was een, was een leuk stuk van onderzoeker Schofield... want die heeft ontdekt dat mieren ook gewoon met uh, pensioen gaan. Het gaat over parasolmieren. Dat zijn midden-Amerikaanse mieren die knagen bij leven en welzijn... aan stukken blad die ze dan vervolgens weer naar de mierenkolonie vervoeren. Op een zeker ogenblik blijkt dat die mieren-tandjes niet meer zo scherp zijn... en dan lukt het niet meer om een stuk blad af te knagen. Wat blijkt nou de wat oudere mieren die die Krijg tandjes... Krijg je kunstgebieden? Nee, die, die, die, die mogen rusten. En de andere mieren die, uh, nemen oh? het werk over. Dan zeggen, jij hebt lang genoeg geknaagd en met blaadjes gelopen. Ga jij maar rusten. Wij, uh, mieren maar rusten, zijn... dan doen ze echt niks, zeg maar. Dan nee. zitten ze een beetje in een hoekje... Achter de geraniums. Oh? Ja, want mieren zijn sociale dieren. En die hebben dus ook een best complexe maatschappelijke organisatie. Nou, dit vond ik wat minder verwarrend, maar... Of, of minder, uh, ja, ik dacht, ja... Wist het eigenlijk wel, maar het was toch wel een heel groot onderzoek. Ze hebben namelijk de data over de loopsnelheid van 34.485 bejaarden in kaart gebracht. Hebben ze iemand een stukje laten lopen en uh, gekeken hoe snel die dat deed? Wat blijkt nou? Het is een uh, voorspellende waarde voor de gezondheid van de ouderen. Dus hoe sneller je loopt, hoe gezonder je bent. En als je wat minder snel loopt, dan ben je ook uh, minder gezond. Nou en dan. Uh, daar hebben ze ook een hele formule van gemaakt. Die is een beetje ingewikkeld. Maar dan blijkt dat als iemand een bepaalde hoeveelheid uh, afstand... in een zoveel seconden kan afleggen... kun je ook een beetje voorspellen hoe lang die nog te leven zou hebben. Maar dat zou, hoe je natuurlijk zou lopen, neem ik aan. Gewone, gewone looppas. Ja, ja, precies. En ja. ook hoe je natuurlijk zou leven. Want je kan natuurlijk altijd nog over een stukje zeep in de douche uitglijden en dan gaat de formule ook niet op. Kaalheid is nu een... Uh, een formule voor bedacht. Want uh, ze dachten altijd dat kaalheid kwam omdat mensen geen haarstamcellen meer in hun schedeltje hadden. Maar het blijkt dat die stamcellen er wel degelijk nog zitten. Maar dat ze, dat ze kennelijk defect zijn. Waardoor die haarzakjes waar dat haar uiteindelijk uit tevoorschijn zou moeten komen. Er helemaal klein en, en verschrompeld uitziet. Maar die stamcellen zijn nog wel goed. Alleen ze doen hun werk niet meer. En die onderzoekers die zijn helemaal blij dat ze dat gevonden hebben. Want dan denk je: nou, dan moeten we gewoon iets vinden om die, om die stamcel weer actief te krijgen. En dan kan je dus een soort stamceltherapie tegen kaalheid in het leven roepen. En Nick greep verschrikt naar zijn hoofd. heel erg geïnteresseerd. <laughs> <laughs> maar dat is toch een fijn nieuws dan, dat de stamcellen daaronder nog, uh, nog op, nou ja, een beetje boost nodig hebben en dan weer... Ja, he? moet daar niet meer geld naartoe, Nick. Ik, ja. Ja. ik ja. denk dat je daar makkelijker geld voor krijgt dan voor zijn deeltjesversneller, toch? Ja. Voor een remedie vast. tegen kaalheid. Ja. En een laserlicht tegen piraten vond ik ook opmerkelijk. Piraten bij de, de kust van Afrika. Die Somalië. Bij Somalië, die, die overvallen schepen. En nu hebben ze een laserlicht ontwikkeld... dat je op grote afstand op zo'n bootje kunt schijnen. En dan worden ze verblind. Het, het schijnt erop te lijken dat als, als wanneer je tegen de zon inkijkt... en je ziet echt helemaal niks. En een zonnebril helpt dan niet eens zoveel als het licht. Dus als ze dan op afstand zien dat er zo'n piratenbootje aankomt... dan zetten ze gewoon die laser aan. En dan worden die jongens en meisjes uh, aan boord... Verblind. En dan zien ze waarschijnlijk af van hun overval. Dus als het wachten tot zij een nieuwe zonnebril ontwikkelen... waarmee ze het dan weer aan kunnen. Ja, er was altijd een vraag of er organische stoffen op Mars zijn. Marsonderzoekers Mars-onderzoekers denken dat er wel degelijk organische stoffen... op die bodem zouden moeten zijn. De Marslander Phoenix die ontdekte in 2008, Phoenix moet je geloof ik zeggen, dat er pergloraten in de bodem zaten. Nou, pergloraten zijn uh, zouten met een heel sterk oxiderende werking. En die zouden dan de aanwezigheid van die organische stoffen verbergen. En dat zou dan de reden zijn waarom we niet eerder die organische stoffen zijn gevonden. Klopt. Ja? ja, mee eens? Ja, nou, dan gaan we het zo nog eventjes ja. verder over Robert hebben. Wat Linnert is met je eens. Is... En dan nog even in het kort dat uh, gewichtloosheid niet goed is voor de vruchtbaarheid. hebben ze onderzocht uh, bij uh, knaagdieren weliswaar. Die hebben ze meegenomen naar het ruimtestation ISS. En dan blijkt dus dat ze een stuk minder vruchtbaar zijn... wanneer ze een tijdje in gewichtloze toestand hebben verkeerd. Zowel mannen als vrouwen? Ja, zowel mannen als vrouwen. En uh, ja, dat zegt dus iets over astronauten. En als ze misschien op grote schaal uh, de ruimte ingaan... is dat iets wat je in je kinderplanning moet meenemen.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 Silence, quand elles aimeraient que l'on se rende, on connait bien et atteste la manière, on se fout du reste, même si un jour on leur. Excuse de faute, t'as pas de chance, ne calcule plus la is Il suffit juste un Het is geste Et hasard s'occupera du reste genoeg. Het folie des Het peut-être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 En dit was Suarez, niet de voetballer, de bijtende voetballer, maar de zanger met Keske, Jem Sa. En dan gaan we nu, of eigenlijk gaan we het zo meteen hebben over het fabriceren van water en andere moleculen. Maar nu eerst wetenschap in één minuut. Wetenschap in één minuut. Ja, ik ben even een keertje dat uit, uit nieuwsgierigheid ook weer... zoals dat altijd gaat, geprobeerd een, een gen uit te schakelen. En ik, ik keek naar die, naar die larfjes die eruit kwamen. En ik zag eigenlijk alles aan die larfjes. Ze hadden pootjes en ze hadden haartjes, antennes en alles zat erop en eraan. Tot ik heel goed begon te kijken. En ik zag eigenlijk dat de haartjes naar de binnenkant toe groeiden... En ook de pootjes die zaten niet aan de buitenkant... maar die groeiden naar de binnenkant toe. En het duurde eigenlijk heel lang voordat ik erachter kwam... dat die hele kever eigenlijk binnenstebuiten zat. Dat was wel de raarste, bizarste wat ik ooit heb gezien. Dus ja, je zet weliswaar één gen uit, maar als gevolg daarvan is er natuurlijk een verandering in misschien wel honderden, misschien wel duizenden andere genen. En dat vind ik ook zo fascinerend aan die ontwikkelingsbiologie. Dat er genen zijn die ontzettend belangrijke beslissingen nemen... omdat ze allerlei andere genen aan en uitzetten. En dat het dus ontzettend grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van een dier. U hoorde Marijn van der Zee, evolutiebioloog aan de Universiteit van Leiden... in een aflevering van de rubriek Wetenschap in één minuut... gemaakt door Remy van den Brand. Gaan we verder praten met Harold Linnaarts, Laboratorium Astrofysicus aan de Sterrenwacht te Leiden... en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. We hoorden u al eerder in deze... Ja, zij doen de eerste minuten van het heelal... en uh, u doet de, de overige 14 miljard jaar, zei u. Uh, Klopt, ja. Dus ik moet voorstellen, dus als je wilt kijken naar de oorsprong van het leven dat je in staat moet zijn te verklaren waar de moleculen vandaan komen... waaruit het leven is opgebouwd. Nou, in de eerste paar minuten heb je alleen subatomere deeltjes... heel hoge energieën. Dat heelal dat expandeert ontzettend snel, koelt heel sterk af. En bij die afkoeling gaan die deeltjes langzaam maar zeker elkaar vinden... gaan met elkaar reageren. Op een gegeven blik maak je waterstof het, zeg maar, het simpelste element. Uit dat waterstof ontstaan sterren. Sterren zijn grote bronnen van, van waterstof in feite. Gaan branden... Je krijgt kernfusie. In die kernfusie worden vervolgens zwaardere elementen gegenereerd. Dat wat we dan als periodiek systeem leren kennen. Die sterren die exploderen op een gegeven moment Jagen al die materie de ruimte in. Op een gegeven blik gaat die materie weer bij elkaar klonteren. Worden weer nieuwe sterren uitgevormd. Ook planeten. Dat is een cyclus die duurt miljarden jaren. Die is ook al miljarden jaren bezig op die manier. En daarbij ontstaan zeg maar de elementen waaruit het leven is gebouwd. Dus je zou kunnen zeggen: de bouwstenen van het leven, dat, dat wordt in de sterren gemaakt. Dus we zijn in feite sterrenstof. Je zou ook kunnen zeggen: we zijn gemaakt van kernafval. Net hè, als Crosby Stills, Nation Young ons al uh, toezongen: We are star, dust. Ja, hè, dus we zijn sterrenstof, dat klopt letterlijk. En je kunt het ook zeggen: van, nee, we zijn kernafval, want dat is in feite. Nou, zo'n sterren explodeert, komt in de ruimte terecht. Op een gegeven moment gaat de zwaartekracht weer winnen. En als zeg maar genoeg materie hebben druk, gaan de temperatuur ontzettend omhoog krijgen we een nieuwe ster. En het druk zet hem erin dat om zo'n ster... dan een grote hoeveelheid gas en stof zit. En dat op dat gas en dat stof... dat gaat met elkaar klonteren, wordt bestraald met, uh, met allerlei soorten licht. Dat gaat de verschillende temperatuur heen. En dat daar langzaam chemische reacties gaan plaatsvinden... die onder andere ook die moleculen bouwen... waaruit onze aminozuren bijvoorbeeld zijn opgebouwd. Maar onze een een. natuurkundige Ivo van Vulpen en hmm. Nick van Ramortel... die bestudeerden het de eerste seconde. Wat bestudeert u dan precies? Want... Die hele 14 miljard is een beetje veel, lijkt me. Ja, nou, laat ik zeggen, het begint misschien goed na ongeveer een miljard jaar... Na de, na de Big Bang, dat je de eerste chemische reacties ziet... en dat er naast moleculair waterstof wordt gevormd... helium komt om de hoek kijken, je krijgt complexen met helium... en langzaam komt er wat koolstof in het heelal, wat stikstof, wat zuurstof... zeg maar die elementen die je nodig hebt... om een complex organisch molecuul op te bouwen. Maar dan is de vraag, nou van, hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Het heelal is afgrijzelijk, leeg, hè? Je moet je voorstellen dat je twee deeltjes hebt in een bijvoorbeeld in wolk... die elkaar één keer per week tegenkomen gemiddeld. Dus je hebt zeg maar één keer per week een botsing van twee deeltjes. Hier op aarde zijn het 10.000, 100.000 botsingen per seconde. Nou, om een echt chemische reactie voor elkaar te krijgen, heb je eigenlijk drie botsingen nodig. Dus drie deeltjes moeten gelijktijdig botsen. Nou, die kans is ontzettend klein. Dus de vraag is: van hoe kun je dus in feite chemische reacties in een ruimte krijgen die zo leeg is. Dat is eigenlijk geen scheik kunnen verwachten. Nou, En dat is het onderzoekgebied waar wij mee ons mee houden in Leiden. We proberen in het laboratorium die omstandigheden in het heelal na te bootsen En te achterhalen hoe het toch mogelijk is... een ontzettend lege ruimte in staat te zijn om complexe moleculen te maken. Dus die werken het er alle eruit? drie in vacuüm sowieso? Ja. Ik kan, ook, ik kan me ook voorstellen dat de energie heel nauw gezet is... om, om uiteindelijk te fuseren als, uh, als drie atomen. Of als, als drie deeltjes die bij elkaar hebben. Dat ook nou, de energie precies... Nou, nou dat, is, dat is op zich niet zo heel erg belangrijk. Dus het belangrijkste aspect van een drie deeltjes botsing is... dat je twee deeltjes hebt die de binding aan kunnen gaan... die een molecuul gaan vormen... En dat derde deeltje voor zorgt dat de energie wordt weggedragen. Je, je hebt een soort reservoir nodig, dat verzorgt hij. Die energie die eigenlijk te veel is, die zit in dat derde deeltje. En daardoor heb ik een binnen gecreëerd. Nou, dat is wat je dus nodig hebt als je een drie deeltjespotting nodig hebt. Nou, De truc zit in dat je in het hele land niet alleen heel veel gasdeeltjes hebt, wel heel ver uit elkaar, en dus heel gering kansenpotting, maar je hebt ook heel veel stof. En dat stof is ontzettend koud... En wat er gebeurt is, net hetzelfde als afgelopen winter hier, dat je gaat naar buiten toe en de, de glazen van je auto zijn bevroren. De lucht is heel droog, dus die stofdeeltjes die maken ook de indruk dat ze ja, langzaam bevriezen met laagjes gas, wat uit die ruimte wordt gedestilleerd. Je krijgt een grotere dichtheid, dus je hebt een grotere kans dat er iets gaat gebeuren. En bovendien absorbeert dat stofdeeltje die, die energie die bij een chemische reactie vrij gaat komen. Dus wat we nou denken wat er gebeurt, is dat we dus eerst een hele fase doorgaan waar we niet zoveel stof hebben. Waar je wel wat reacties hebt in de gasfase. En vervolgens dat de stof een steeds belangrijke rol gaat spelen als een soort katalysator om grotere moleculen te vormen. En dat zijn precies die organische moleculen waar het om gaat. Maar hoe ziet het eruit, uw, uw laboratorium, waar u dan het hele al nabootst? Het is een fysisch-chemisch laboratorium. Dus we hebben grote vacuümapparaturen. Uh, dat betekent dat we proberen heel veel moeite te steken om niks te maken. Hè, want je probeert het zo leeg mogelijk te maken. Nou, en Leiden is uh, een van de leegste plaatsen van Nederland. Hè. We halen een vaak van ongeveer 10, tot mag min 1,5 millibaar. Dus je moet je voorstellen dat is uh, gigantisch verlegen als hier in deze studio. Maar het is nou altijd een factor 100.000 keer voller dan in het heelal. land. Maar ik kom binnen op je laboratorium, ik doe ja. de deur open, er staat een, een naambordje op. Ik denk, nou, je moet zijn, Harold Linnarts. Moet je dan een pakje aan als je daar naar binnen komt? Of nee, wat je, moet, zie je? Een, je moet een laserbril opzetten. We ja. werken veel met lasers. Uh, voor de rest kom je gewoon naar binnen. Uh, je hoort veel lawaai, want er zijn veel vacuumpompen die draaien om zeg maar, vacuum te creëren. En er staan allerlei machines om het heel koud te maken. Want dit al is het heel koud. Nou, het is 10, 20 Kelvin. Het is zeg maar min 250 graden onder nul. Je hebt dus apparaten die het heel koud maken. Dus je probeert de condities na te bootsen. En nou, in die apparatuur laat je dan deeltjes met elkaar botsen. Of je probeert stofdeeltjes na te bootsen... waar je dan langzaam ijs op laat ontstaan. En dan ga je bestralen met licht van sterren... zoals dat in het heel half ook komt. Of je bombardeert met vrije atomen... zoals ze in het heel half komen. En dan heb je de methodes in het laboratorium. Lasers... Massaspectrometrie, allerlei verschillende methodes waarmee je in staat bent te kijken... wat voor reacties in zo'n ijs of in de gasfase plaatsvinden. Nou, we meten dan een soort vingerafdruk. We noemen dat dan een spectroscopische vingerafdruk. Een spectrum, zeg maar hoe reageert materie als functie van licht. Nou, en dat doen we ook als we naar het heel kijken. We zien allerlei licht naar ons toe komen telescopen. En we zien dat bepaalde kleuren licht op een bepaalde gedeeltes van het lauw veel voorkomen... In het laboratorium vinden we precies al de kleuren licht ook voor bepaalde condities. En dan weten we, aha, op die plek in het heelal gebeurt precies dat wat we op ons in laboratorium ook doen. Maar hoe precies, want zo vaak komen we met z'n allen nou ook wel niet in het heelal, En het stukje helal waar we komen is ook weer niet zo ontzettend groot. Dus hoe, hoe weet u nou precies dat het Puur door naar licht klopt. te kijken. Dus je kijkt met allerlei soorten telescopen het helal in. He, dat zijn optische telescopen, he, de mooiste plaatsen die we kennen van Heelbel Telescoop. Maar ook radiotelescopen. Dus zeg maar de, de, de, de, de, het werk wat hier in Nederland in Dwingelau, Westerbork, gebeurt. Je kijkt met infra je kijkt met heel veel verschillende soorten apparaten in het heelal. En je kijkt naar heel veel verschillende soorten oh. kleuren licht in het heelal. Uh, nou, ik krijg die al vleuren. last van die stof als u het over heeft gezegd. Ja, dat is nou, stof misschien, slaat, ja, op de slaat Misschien dan op even wat ijs pakken. <laughs> dat helpt dan. Mag ik iets vragen? Is, ja, is, dit, is dit iets. Ik, ik neem aan dat de, de eigenschappen van de, de bouwstenen, het licht, wat, hm? wat, wat, wat u probeert bij elkaar te brengen. Is dit, simuleert u dit ook? Is het dit, is dit makkelijk te simuleren ook op de computer? Ja. Is dat, uh... ja, nou, het is niet helemaal makkelijk om te simuleren. Maar het is een soort wisselwerking. Je hebt drie bereiken. Enerzijds heb je de, de waarnemers, die dus achter de telescopen zitten, de data binnenkrijgen van de satellieten. En zien: aha, dit molecuul vind ik met die dichtheid, met die temperatuur, op die plek in het heelal. En je weet ongeveer wat op die plek in het heelal het gaande is. Of bepaalde soort sterren er zitten, bepaalde soort wolken er zitten. Dan heb je een groep mensen, zoals, zoals mijn groep, waar je dus laboratorium... Data probeert te simuleren en kijkt of je in staat bent die condities na te bootsen. En dan heb je nog een derde groep, en dat zijn de modelleerders, dat zijn de theoreten, die proberen die twee aspecten bij elkaar te brengen. En het is zo'n driehoekje waar je continu met elkaar aan bent. Je ziet iets, je probeert te verklaren, je gaat simuleren naar autoim, je krijgt data, je stopt een model, en je zegt van nou simuleer dat dan eens voor 100.000 jaar, wat zal er uitkomen? Dan ga je naar een ander stuk in het heelal kijken en zeggen van hé, hey, dat ziet er anders uit, is dus blijkbaar niet goed. Dan gaan we het nu doen, of het klopt wel, en dan ga je controle doen. Wat, wat was uw grootste doorbraak? Ja. In het lab? Wat was mijn grootste doorbraak in het lab? Nou, dat was eigenlijk toen een glasfilter brak en het vaak helemaal kapot ging. Dat was, eigenlijk dat is een, letterlijke dat was een letterlijke doorbraak. <laughs> Wat was uw mooiste Die, ontdekking? Ja, de, de mooiste ontdekking. Vraag. Nou, dat, dat zijn er twee geweest. Eentje, daar gaan we straks eens waarschijnlijk over hebben, dat is zeg maar hoe maak je water in het heelal. Uh, ja, dat vertel maar. Uh, Nou, ja. we, we, we, oh, oh, voordat we zeg maar water konden maken, waren we eerst in staat om alcohol te maken. En dat, dat is toen een persbericht. We hebben toen een persbericht geschreven. Dat heette uh, Astrochemici Destilleren Alcohol uit Kosmische Cocktail. Maar alcohol ja. was eerder dan water. Dat vind ik ja, ook opmerkelijk. Dat is heel opmerkelijk. En uh, dat was per ongeluk in feite. We waren met een experiment bezig. En zagen we een heel kleine hoeveelheden alcohol gevormd worden. Je ziet ook alcohol in de ruimte. He? Nou, we zeggen dan gewoon ethanol. En ethanol is gewoon een organisch molecuul... wat je ook nodig hebt om naar een grotere organische moleculen te komen. Nou, dat hebben we als persbericht de ingestuurd... en dat heeft op heel veel uh, responsen geresulteerd. Maar hoe He? komt alcohol voor in de ruimte? Zijn er dan enorme alcoholwolken die ergens... Uh, nee, hoor, uh, nou, om, het, om het heel simpel uit te leggen... Je, in, in de ruimte, uh, het is nog steeds die stof. Uh, je zou ook uh, een slokje alcohol moeten nemen. Ja. In de ruimte is heel veel koolstofmonoxide, CO... Eh, dus, eh, waar we dus hier op aarde helaas vaak heel veel last van hebben, koolstofmonoxidevergiftiging. Tlal leidt eigenlijk ook eh, aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Het is een molecuul dat heel gemakkelijk gevormd wordt. Dat kan rel relatief gemakkelijk met waterstofatomen waterstofatoom reageren. Vormt het bij formaldehyden, methanol. Maar als er ook maar één koolstofatoompje bij komt, en die zit je, heb je dus ook in de ruimte, dan maak je ethanol. Dus het is zeg maar je, je bouw van kleine bouwelementen steeds groter en complexere moleculen op. En dat doe je door vrije atomen op ijs te laten botsen. Door te bestralen met hard UV-licht. Door, door een ster te laten opwarmen. Het is een gigantisch laboratorium. Het, het, het heelal, waar heel veel verschillende dingen gebeuren. En dat is de truc om die verschillende aspecten te destilleren in het laboratorium. In de te zijn van, hé, hey, voor die temperatuur... En die dichtheid, voor die condities kun je het beste bijvoorbeeld ethanol maken. En dan ga je in de ruimte kijken en zeg je nou die wolk of die plek in de ruimte voldoet aan. En klopt dat? Zien we ook die verhoudingen, zien we die abundanties die we in het laboratorium meten. En dat doe je dan door naar de kleur licht te kijken en je weet die kleur licht correspondeert met alcohol. Nou op de aarde heb je dat gemeten. Je doet dat met satellieten met een telescoop en dan zeg je van hé, hey, dat klopt helemaal precies. En dan heb je zeg maar, een model. En, en dat water. Want, want u heeft dus zeg maar, alsof het de ruimte was water doen, ontstaan in uw laboratorium. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, water is zeg maar, ja, het, het, het belangrijkste. Molecuul als het gaat om leven zoals wij het kennen. We bestaan voor het grootste deel uit water. Dus we gaan ervan uit als je ergens leven wil hebben, dat het dan watergevond moet zijn. Dus wat we proberen te kijken is: van, hoe maak je nou water in de ruimte? Nou, in de gasfase, door die botsingen gaat het je dan niet lukken. Dus je, je kunt dat simuleren in het laboratorium. Je doet dus botsingen in het laboratorium in de gasfase. dat met de... twee haartjes en ja. een ootje, of hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zie ik ja, dat voor ja, me? Precies, je, je maakt bijvoorbeeld radicalen, OH-radicalen, dat laat je dan met waterstofetoon botsen. Je hebt verschillende mogelijkheden. En je ziet dan dat de efficiëntie daarvan niet hoog genoeg is om die hoeveelheid water te verklaren zoals je in de ruimte ziet. Nou, dan ga je naar andere mogelijkheden kijken. En een van de mogelijkheden is dan dat je dus dat ijs hebt in de ruimte. Nou, en dan moet je dus niet alleen aan waterijs denken... maar dus ook aan CO-ijs, aan zuurstofijs, aan stikstofijs, aan methanolijs. Noem maar op. Je hebt verschillende soorten vormen ijs hè, dat dat mengt met elkaar. Nou, en wat we dus in Leiden hebben gedaan... we hebben zuurstofijs gemaakt... Dat, dat maak je heel koud. Je gaat er vervolgens bombarderen met waterstofatomen... zoals ze de ruimte rondvliegen. En dan zie je dus inderdaad dat vrij efficiënt daaruit water gevormd wordt. Maar goed, dan heb je water, bouwstof hm. voor leven... maar dan moet je toch ook nog zoiets hebben als de levensfonk... Ja. Want er is toch op een gegeven moment een moment dat iets leeft. Frankenstein, en een... een bliksem. Ja. Ja, dus een soort, ja, een soort energie iets. En dat, en ik dat, ik... dat, dat, dat is de grote vraag. Hè? Maar, maar, maar, maar dat is dus... Uh, jij ja. denkt ja. ook van nee, ja, vonk? Ik, ik herinner, ik herinner vonk? me dat men al in de jaren zeventig of zo... dat soort waar, veel ja. ambitieuzer, waar men eigenlijk DNA in een fles wilde maken. En men erin ja. slaagde door ook zo'n cocktail te maken... en dan ja, een bliksem erin. Het Miller experiment bedoel jij. Een paar aminozuren of zo had men Nee, maar dat is de grote vraag. Dus laat ik het heel duidelijk. Dus onderzoek waar wij doen. Je moet je zo proberen voor te stellen. Je, je, je speelt met Lego. En je weet dat je daar mooie huizen van kunt maken. Nou, en dat is niet het onderzoek wat we doen. We proberen het te achterhalen hoe je aan Lego komt. Dus hoe maak je Lego? Hè? Wat is het plastic, zeg maar, waaruit het wordt gevormd? Dat is het toch een onderzoek, hè? Hier. Hè? Dat, dat, dat, dat onderzoek oh. doen we tussen dus ons ook. Je probeert eerst die bouwstenen te creëren... en dan te kijken van, hoe gaat het verder? Nou, de, de, de grote vraag die erachter zit... als dus overal in het heelal die diezelfde chemische processen plaatsvinden... waaruit je die organische moleculen kunt vormen dan is de kans natuurlijk verdomd groot dat je op heel veel plekken... in de ruimte situaties hebt die gelijkbaar zijn met wat we hier op aarde uiteindelijk hebben. Maar dat, dat lijkt me toch ja. ook logisch als je miljarden sterrenstelsels hebt... met elk miljarden uh, planeten, ja. dat wij niet de enige zijn waar leven is? Ja. De vraag is dan vervolgens van hoe zorg je ervoor dat zeg maar, die voorwaarde dat je organische moleculen gevormd hebt, resulteert in de vorming van leven? Nou, dat is een vakbereik van de astrobiologie en daar bestaan veel verschillende theorieën over... Een van de theorieën is dat het leven uit het heelal komt. Dus niet het leven op zich, maar wel de chemie. Dus dat je maar de... hoe komt het dan tot leven? Want je hebt een kat en dan is het een dode kat. Dat is toch een wezenlijk verschil, terwijl het chemisch ongeveer hetzelfde in elkaar zit. Ja, daar kan je niks over zeggen. Het is de zeggen wel zeggen, van leven is misschien zelf opbouwend. Dus als je zeg maar de juiste moleculen bij elkaar zet... dat je er iets uit krijgt wat een DNA of wat anders dan oplevert... Uh, de vraag is ook of je daar een planeet voor nodig hebt. Heel veel astronomen gaan ervan uit dat dat het geval is. En dat je dat in zeg maar, een miljarden evolutie opbouwt. Dat je een atmosfeer nodig hebt. Dat je een bepaalde temperatuur nodig hebt. Die hoog genoeg is om ervoor te zorgen dat water vloeibaar is. Maar niet aan de kook is. Dat zijn waterkracht niet te groot is. Hè, want als het een te grote planeet. is, zijn waterkracht te groot is. wordt het misschien weer verhinderd. Ja het, is, het is, het is, ja. ja, het is fascinerend. Je begint langzaam zo'n. Uh, zo uh, ik bedoel zo, de, bijna de filosofie-kant op te gaan. Er is inderdaad een heel groot verschil tussen de elementaire bouwstenen. die ik en ik proberen te, te achterhalen en die dan atomen bouwen, want Harald die dan een stap verder gaat tot iets bouwen wat op een mens lijkt en wat er over na kan denken en wat dingen kan onthouden en uh, et cetera. Dus het is we leven hen een beetje vakgebied. de basis ingrediënten. Staan op model voorspeld hoeveel protonen er netto in het heelal zijn: 10 tot de 50 of zoiets. Dat zijn zijn basis, dat is zijn peper en zout zeg maar, waar die mee moet beginnen koken. Nou, als die verhoudingen anders zijn, dan heb je niet zoveel uh, waterstof, helium... dan heb je die in andere verhoudingen. Het staan allemaal wel verspeld Kijk, Maar het... hoe die verhoudingen ja. liggen. In is... principe kan je dan alles doorrekenen, maar dat is niet efficiënt genoeg. En daarom hebben zij andere modellen die... Uh, maar is er uiteindelijk het ja, roormysterie voor de mens wel te ontrafelen? Want... Uh... We zitten op een, op een soort blauw bolletje ergens aan de rand van het universum... en dan, dan zijn wij levend en daar zijn we ons bewust van. Dat is natuurlijk een vrij raar fenomeen. Zal de natuurkunde of de biologie er ooit in slagen... om daar een soort antwoord op te geven, op die rariteit? Ja, nou, ik, ik, ik hoop het wel. Maar het is natuurlijk stapje voor stapje. Hè? Dus je probeert natuurlijk altijd grote vragen te stellen... en je hoopt dan ook op grote antwoorden. Maar zo werkt de wetenschap vaak niet. Het is toch vaak stapje voor stapje... en ook weer eens een stapje terug met grote regelmaat en dan met veel collega's samen, ook uit verschillende vakbereiken dan heel vaak... om steeds een consistente beeld te krijgen. Probeer probeer gewoon voor te stellen wat we 200 jaar geleden wisten... en hoe het tegenwoordig uitziet. Nou, extrapoleer dat eens dus 200 jaar... en kom dan weer eens bij elkaar en kijk dan eens wat allemaal is gebeurd. Soms zit je helemaal op de verkeerde weg. Nou, daar kom je gewoon achter. Zo'n higgsdeeltje wordt ontdekt of niet ontdekt. Of je merkt op een gegeven moment dat je met een chemisch model helemaal fout zit... dat je een ander experiment moet doen. En soms zit je helemaal in de goede richting en dan ga je weer een stapje verder... Uiteindelijk nou, gaan die grote vragen wel beantwoord worden, maar mijn ervaring is dat achter ieder goed antwoord ook wel weer een nieuwe grote vraag zit. Ja, dus je bent eigenlijk nooit klaar. Ja. Zijn natuurkundigen daarmee ja. eens? Ik ga ja, er zelf een voor. Er is zo'n zo zo filosofische redenering, dat heet het antropisch principe. En dat vraagt zich af, waarom zijn de natuurwetten en de natuurconstanten zoals ze zijn? Waarom is de lichtsnelheid wat ze is en nog een paar andere constanten? Waarom is dat zo? Nou, en het, het ultieme antwoord is omdat het precies een, he een heelal creëert... waarin je mensen kunt hebben die, over, die zich over dat soort vragen kunnen buigen. Je nou, kan uh, een heleboel andere heelallen maken... maar dan kan je dus bepaalde condities creëren... waarin je geen uh, mensen hebt die dat soort vragen kunnen stellen. Ja. Een beetje cirkelredenering natuurlijk. Ja, ja iets, iets andere omstandigheden en je had nooit atomen kunnen vormen, bijvoorbeeld. Als je geen atomen kan vormen, ja, dan houdt het op. Dan zijn er nooit ja. protonen, dan is er nooit waterstof. Dan is er geen waterstof dat kan klonteren, dan is er geen zon die kan branden. En het ja, het, heel het is. En, dan hey, niet en nu we dan toch in een in, uh, in relatief korte tijd even uiteen hebben gezet hoe het allemaal gegaan is. Hè. Dus, de, dus er was niets, toen kwam er een oerknal, hele hete materie. Daar vormden dan al die deeltjes uit. En die deeltjes die gingen elkaar geleidelijk opzoeken. Kwamen er wat complexere dingen. En kwamen de organische stoffen. En die kwamen uit de ruimte naar aarde toe. En zo ontstond er dan op de een of andere manier leven. En daarom zitten wij nu in een radiostudio. Ik begrijp het, maar ik snap het nog steeds niet helemaal. Maar hoe gaat het nu verder? Het heelal. Het heelal daait uit en uit en uit. Waar, waar houdt dat op? Ja, nou een ik, hele, ik, hele koude, saaie plek. Het wordt steeds saaier. Ja, ja, het, het, het is langs langs nog, nog steeds leger, ja, Omdat de, de, de zon steeds geringer wordt. Ja. Onze zon uh, ja, brandt nog 4,5 miljard jaar. En daarna is het hier heel koud en heel, uh, heel donker. En In dat, dit, langs, maar, dat is maar een klein stukje zeker, van Zeker, maar langzaam, uh, langzaam branden alle zonnen op. En dan is het uh, heel koud en heel donker. En dan is er geen leven meer in het universum. Dus dat het universum telang. gaat een beetje uit als een nachtkaars. Ja. Ja. ja, er zijn verschillende modellen. Er zijn ook modellen die zeggen van... nou, de massa is dusdanig groot in het universum... dat het een geheel blik weer naar elkaar toe gaat bewegen. En dat je dan niet alleen de Big Bang, maar ook de Big Crunch krijgt. Dat is een andere theorie. Ja, maar er zijn, ja. zijn recente metingen dat het heelal toch, toch uitzet... zodat het uiteindelijk toch uit blijft zetten. En waarom het uitzet... waarom het efficiënt is om zeg maar meer ruimte bij te maken... Dat is een van de grote vragen van de natuurkunde. Dat is de donkere energie bijvoorbeeld. En die zien we hopelijk dan binnenkort door jullie beantwoord. Ik uh... hoop het. Of door Nick of door mij. Maar uh, ik hoop toch wel een van de twee. <laughs> Niet door Harold Linnert in ieder geval hoor ik weet, Wie weet. <laughs> Ja, tenminste, nee, ik, wat jullie betreft liever niet. Dank in ieder geval Harold Linnarts als laboratorium astrofysicus verbonden aan de Sterrenwacht in Leiden en de Vrije, Vrije Universiteit in Amsterdam. Ivo van Vulpen, natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam. En het onderzoeksinstituut NiKEF En Nick van Remortel, natuurkundige aan de Universiteit van Antwerpen. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden... via de website labirint.nl En dan kunt u ook te weten komen hoe u zich abonneert op onze podcast. Op de radio zijn wij volgende week zondagavond weer. Te horen tussen 8 en 9 op Radio 1, nu op deze zender Het Journaal en daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren wens u nog een buitengewoon vrolijke avond. Ja, en ik voeg onze gasten naar het begin van het leven, maar uiteraard wens ik jullie ook nog een heel fijn uitdijing van het leven, ook in jullie privé. Dank u wel. Geweldig. Heel wat mooi.